1 uur, het NOS Journaal, door Altmegens. Goedemiddag. Vier mannen bekennen het beramen van een aanslag in Londen. Acute geldnood bij woningcorporatie voorbij. En berichten over ontvoering van een Nederlandse toerist in de Filipijnen. Overal in het land is het zonnig en met een stevige noordoostenwind voelt het erg koud aan. Het is zo min 2 graden in het noordwesten, min 4 graden in het oosten van het land. En komende nacht in het binnenland mogelijk strenge vorst. Morgen weinig verandering, opnieuw veel zon, maar in het noorden soms wat bewolking. Vier Britten wilden de London Stock Exchange opblazen in een terroristisch complot. Dat hebben ze vandaag toegegeven voor de rechter. Tot nu toe ontkenden ze alle betrokkenheid. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, uh, ja, die terreurcel, ze zit al een tijdje vast. Hè? Wat is dat voor een cel? Ja, in totaal gaat het om, om negen Britse moslims. Ze werden eind 2010 op, uh, opgepakt. Uh, en allemaal hebben ze toegegeven te hebben meegewerkt aan uh, terreuractiviteiten. Vijf daarvan, vijf van hen, waren betrokken bij de voorbereidingen. En vier hebben ook echt bekend uh, dat ze van plan waren... een bom te plaatsen in een toilet van de Londense beurs. En dat ze nog eens vier bommen wilden plaatsen op andere locaties. Nou, we weten ook welke. Bij een van de verdachten was een lijst gevonden met mogelijke doelwitten. Ja, en daarin stond niet alleen uh, de Londense beurs op... maar ook het huisadres van de burgemeester van Londen... de Amerikaanse ambassade en adressen van... Uh, Twee, uh, twee grabijnen. het idee was om een soort Mumbai-achtige aanslag te plegen. Eind 2010 zijn ze opgepakt. Ze zitten al ruim een jaar vast. Um, en nu geven ze in één keer toe uh, dat ze die, uh, die beurs wilden opblazen. Waar, waarom nu ja, eigenlijk? Ja, dat was een, inderdaad een verrassende wending. Want ja, tot nu toe hadden ze inderdaad nog alles ontkend. Uh, maar deze week, eerder deze week, was er een zitting... Waarin de verdachten een indicatie kregen van de straffen die ze konden krijgen. als ze schuldig zouden worden gevonden. Nou, de twee hoofdverdachten kregen te horen dat ze tot 18 jaar cel konden krijgen. waarvan ze dan waarschijnlijk minder dan de helft hoeven uit te zitten. Nou, toen veranderden ze hun pleidooi. en alle negen legden een bekentenis af. En dat betekent dus dat we volgende week al een vonnis gaan horen in deze zaak. Arjen van der Horst, dankjewel. De acute geldnood bij woningcorporatie Vestia is voorbij, zeggen bronnen rond de Zuid-Hollandse corporatie. Er is een oplossing gevonden met behulp van vijf andere corporaties die garant zullen staan. Vestia verkeerde op het randje van een faillissement vanwege ingewikkelde financiële producten die lagere rentes opleverden dan voorheen. Nu wordt bekeken hoe Vestia daar vanaf kan komen. De tekorten kunnen oplopen tot 2,5 miljard euro. Vanochtend werd bekend dat Topman Staal opstapt vanwege de problemen. Hij is vervangen door twee interimbestuurders. In de Filipijnen zijn een Nederlandse en een Zwitserse toerist ontvoerd... melden buitenlandse persbureaus. Twee werden in het zuiden van het land gekidnapt door een gewapende groep. Daarna zijn ze weggevoerd met een boot. En ook de Filipijnse gids van de twee toeristen is meegenomen. De Nederlandse ambassade in Manila is bezig met de zaak... de identiteit van de toeristen is niet bekend. Dit is het NOS Journaal, het door alt de ambtelijke lijst met mogelijke extra bezuinigingen ligt via de Telegraaf op straat. Eén ding is zeker, het gaat weer pijn doen. Joost Vullings in Den Haag. Joost, wat is de status van die lijst? Nou ja, het is eigenlijk een soort uh, menukaart. Een inventarisatie op basis van uh, oude ambtelijke stukken... en de verkiezingsprogramma's van de regeringspartijen. Het is ook nog een lijst die aangevuld kan worden. Maar met deze lijst in de hand uh, ja, gaat het kabinet... en de fracties van CDA, VVD en PVV ja, over ruime maand keuzes maken, want dan vallen de cijfers van het Centraal Planbureau op de mat. Hoeveel er extra, uh, extra bezuinigd moet worden. Ja. En dan komt deze menukaart op tafel. En wat staat er allemaal op de menukaart? Nou, een heleboel. Vooral een hele hoop bekende ideeën. Ik heb nog niets origineels uh, kunnen vinden. Dus ja, dan moet je denken aan uh, ja, nog weer eerder verhogen van de AOW-leeftijd. Dan gaan we al in 2015 naar 66. En dan zouden we in 2020 naar 67 gaan. En nou, ja, zelfs naar 68 in 2025. Ja, uit Moeten we dan ook weer meer gaan betalen voor de zorg. Het verkorten van de WW duur na één jaar. Nou, het, is ook, het wordt natuurlijk gekeken hoe we mensen kunnen gaan stimuleren om de hypotheekschuld te gaan aflossen. Ja, en natuurlijk uh, gaat de kaasgaaf waarschijnlijk ook over de ontwikkelingssamenwerking... de publieke omroepen en de cultuursubsidies. Hm. En naast bezuinigingen wordt er ook nog even naar belastingverhogingen gekeken. En dan valt de belastingverhoging van het btw-tarief op. Ja, Arie Slob zei een uur geleden... ja, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld, uh, geen denken aan. Dat wilde hij niet hebben. Uh, welke maatregelen zijn serieus te nemen? Nou ja, daar zeggen de partijen die er echt over gaan... en dat is de, de ChristenUnie dus niet... die zeggen daar helemaal niets over. Ten eerste zeggen ze allemaal... Ja, laten we nou eerst even afwachten ja, hoe groot het bedrag wordt... wat we extra moeten bezuinigen. En als nu iedereen al gaat zeggen wat hij wel wil en niet wil... dat komt de sfeer niet ten goede. Ja, En bij onderhandelingen als deze is een goede sfeer van levensbelang. Dus iedereen zwijgt als het graf voor ons nog. Ja. Aan te doen. Dan wachten we het gewoon weer even af. Joost Vullings, dankjewel. Niet Chinese ordentroepen, maar Tibetaanse separatisten... begonnen vorige week met gewelddadigheden in de provincie Sichuan... zegt de Chinese regering vandaag in een verklaring. Bij de onrusten kwamen zeker zes Tibetanen om het leven. Correspondent Wouter Zwart. Wouter, um, wat zei de Chinese regering nou over het, over het ontstaan van die onlusten? Ja, de boodschap is dat het vorige week helemaal geen vreedzame demonstraties waren... zoals enkele pro-Tibet-organisaties beweren. Maar dat het juist gewapende Tibetanen waren... met stokken, stenen en messen hebben die mensen geprobeerd... om politieauto's en een politiebureau te bestormen. Ja, en de overheid beweert dat de ordertroepen daardoor uit verweer wel moesten terugvechten. Daarbij zouden volgens de Chinezen twee Tibetanen zijn gedood... en niet zes Tibetanen zijn vermoord, zoals de organisaties beweren. Ja, dus de overheid legt de schuld duidelijk uh, aan de andere kant. Hm. Zwijgt de overheid eigenlijk niet liever? Ik bedoel, is het bijzonder dat ze met zo'n verklaring komen? Nou, het heeft wel een paar dagen geduurd voordat die officiële mededeling er kwam van de autoriteiten in die provincie waar dit gebeurt. Uh, uh, ja, en in die boodschap klinkt een beetje door dat China voelt dat er een verkeerd beeld wordt geschetst van de werkelijkheid. Of op zijn minst hè, een beeld uh, zoals China dat liever zelf niet uh, ziet. Uh, het gaat daardoor zelfs in uh, de tegenaanval. En dat is bijzonder. Uh, zij roepen dat de rellen het werk waren van separatisten. Criminelen dus. Uh, die erop uit zijn om de stabiliteit van het land te vernietigen. En dus juist geen vreedzame mensen die vrijheid willen. Daar moet ik dus wel bij zeggen, aan de andere kant... laat diezelfde overheid die daarover dus een beetje verbolgen is... ook al jaren geen journalisten toe in het gebied. Dus die waarheid mm. kan niet onafhankelijk gecheckt worden. Sterker nog, de bewaking wordt juist opgeschroefd. Het wordt zelfs steeds steviger daar. Hoe is het op, op dit moment, voor zover je dat kunt zien... want je zegt al, je komt het gebied niet in... maar is het intussen weer uh, rustig? Nou, je zegt het precies, het is heel moeilijk te checken. Het lijkt erop dat er een hele gespannen rust nu is. Er zijn heel veel extra ordertroepen die richting opgestuurd. Dat gebeurt natuurlijk niet voor niks. Ook zijn er al enkele dagen problemen, zegt men, met het telefoonverkeer in de regio. In de regio. Uh, dus ook wij kunnen via telefoon niet checken wat er nou precies allemaal gebeurt. Dus de werkelijkheid, zoals gewoonlijk, is hier weer het slachtoffer van. Wouter Zwart. De politie in Duitsland heeft een man van 31 aangehouden... in verband met de moorden door een groep neonazis. De man zou een wapen hebben verkocht aan de groep die de moorden heeft gepleegd... op zeker acht Turkse ondernemers, een Griek en een Duitse politieagent. Het Duitse Openbaar Ministerie zegt dat de aangehouden man... had kunnen vermoeden dat het wapen dat hij leverde... voor misdaden zou worden gebruikt. De Roma-familie Nikolic moet hun villa-woning in de Meer verlaten... heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. De familie ligt al jaren overhoop met de gemeente en is intussen zeven keer naar een andere woning verhuisd. Afgesproken was dat ze twee jaar in de meer mochten blijven... zolang ze geen overlast veroorzaakten. En volgens de rechter is die termijn nu dus verstreken. Moeten ze weg?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 Over naar Oostenrijk. Op de Wijse Zee rijden de mannen op dit moment hun open Nederlands kampioenschap. Omdat het vanochtend heeft gesneeuwd zijn de omstandigheden behoorlijk zwaar. Verslaggever Herbert Dijkstra verwacht dan ook een echte strijd. Het verschil wordt echt gemaakt door de omstandigheden... en natuurlijk door uh, het verloop van de wedstrijd zelf. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat het echt uit elkaar gaat vandaag. In tegenstelling uh, uh, tot eerdere kampioenschappen was die 100 kilometer op de zee met een aangenaam zonnetje. Wel eens te makkelijk. Titelverdediger is Gary Hekman. Dat is die grote, zware vent uit Gramsbergen. Je mag hem de opvolger van Erik Hulzenbos noemen. Hij uh, is 92 kilo, komt uit hetzelfde schaatsdorp. Maar hij krijgt de uh, concurrentie vandaag uh, van anderen. Onderweer de regerend Nederlands kampioen op Nederlands ijs. En dat is uh, Bob de Vries. Herbert Dijkstra, dat. De finish is over ongeveer anderhalf uur. Voske Tammer van de Wal pakte vanochtend de Open Nederlandse titel bij de vrouwen. Zij was de snelste van een kopgroep van vijf. Voetbaltrainers mogen in de toekomst wellicht een vierde wissel toepassen in de verlenging. De internationale spelregelcommissie bespreekt het idee op 3 maart. Het medisch comité van de FIFA is een groot voorstander... omdat het beter is voor de gezondheid van de spelers. Op dit moment mogen trainers nog hoogstens drie keer wisselen... ook als er verlengd moet worden. En de wedstrijd in de eerste divisie tussen AGO, VV en Volendam... die afgelopen vrijdag is gestaakt... die wordt uitgespeeld op maandag 13 november. 13 februari moet ik zeggen. Nou, en waarom ik dat zeg weet ik ook niet. Er staat ook echt februari. Na 31 minuten viel in het stadion in Apeldoorn een deel van de lichtmasten uit. En het probleem kon niet snel worden verholpen. Op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt... stond Volendam met 2-0 voor. Dan naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden bij de AWB. Door rood, nog één file op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp. vijf kilometer... staat er een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht. Jolanda, dankjewel. De hoofdpunten nog één keer. De acute geldnood bij woningcorporatie Vestiaars voorbij. Volgens bronnen rond Vestiaars een oplossing gevonden... met behulp van vijf andere corporaties die garant zullen staan. Vier radicale moslims hebben bekend... dat ze een aanslag op de Londense effectenbeurs wilden plegen... En in het zuiden van de Filipijnen zijn een Nederlandse en een Zwitserse toerist ontvoerd. melden buitenlandse persbureaus. 12 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 het vervolg van lunch. Het zijn vanavond 4-4-2-spelen, daar hou je dreigingen in de blanke. Zijker? Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags. Daar kom je niet zomaar doorheen hoor. Jawel, met Wij wel. snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ik heb zometeen een werklunch met Dirkje Venema. Die is genomineerd voor de schoonmaker van het jaarverkiezing. In de werkweek schrijven Robert Vuijsje. We volgen hem omdat deze week zijn tweede roman verschijnt. Alle media willen hem daarover graag spreken. Zoals die in het oog op morgen. om over zijn nieuwe boek te praten. Speelt zich af tegen een decor. Want daar moest ik zo om lachen toen jij hier binnenkwam. <laughs> voordat de uitzending begon. Het ja. de decor van talkshows, van de leegheid van radio. en vooral tv-programma's. Ja. En, en, vreselijk. En jij wordt juist nu voor het radiodagboek van lunch. van de ja, collega's hier op radio ja, 1 gevolgd door iemand met een microfoon. Ja. Dus dat was wel vrij geestig. Ja, helemaal geestig is dat het radiodagboek niet meer bestaat. Het heet tegenwoordig de werkweek van Rob. Even noteren, Rob Trip, presentator van Met het oog op morgen. De werkweek van in plaats van het radiodagboek. Maar wel met Robert Fruisje straks meer van hem. En na half twee is de stand.nl. De internetvrijheid is ernstig in gevaar, dat is de stelling. Um, nu websites als de Pirate Bay en Mega Upload worden geblokkeerd... komt de internetvrijheid in gevaar, vindt D66. En het kabinet zou meer moeten doen om die vrijheid te beschermen, vindt die partij. Is het logisch dat illegale websites worden geblokkeerd... of moet het internet open en vrij blijven? Daarom die stelling dus. Internetvrijheid is ernstig in gevaar. Als u daarmee eens bent of mee oneens. SMS dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website als www.standpuntnl en als u twittert, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het is al de hele ochtend in het nieuws. Staatssecretaris De Krom presenteerde vanmorgen zijn nieuwe wet Werken naar Vermogen. In die wet staan allerlei nieuwe regelingen voor de sociale werkvoorziening, de bijstand en hulp voor jong gehandicapten. Aan de telefoon is Quirijn van Woerdenkom van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad. Goedemiddag. Goedemiddag. Viel het mee vanochtend nu u de plannen echt zwart op wit zag van De Krom? Nee, de plannen vielen niet mee. Het was ook geen uh, verrassing. Uh, de boodschap is nog steeds hard. Het is een enorme bezuiniging. En uh, nou ja, zoals we al wisten is, is de grootste zorg dat de wet eigenlijk in de toekomst... een enorme groep mensen van bijna 10.000 uh, uit gaat sluiten. Ja, want veel, veel was natuurlijk al bekend van die wet. Maar goed, het is dan nu echt ingediend. En, en nou ja, we hebben nu dus uh, iets, iets tastbaars. U hebt eigenlijk drie grote zorgpunten. Hè? En de, de eerste heeft te maken met de zogeheten nuggers. Ja, de nugger. Dat is de niet-uitkeringsgerechtigde. Dat klopt. Dat zijn mensen die straks niet meer in aanmerking komen vanwege de invoering van de huishoudinkomenstoets. En onze grootste zorg is, is dat deze mensen ook niet meer in aanmerking kunnen komen... voor uh, ondersteuning vanuit de gemeente. Dat is, dat is één. En dan in de nieuwe plan is een grote rol, rol weggelegd voor die uh, gemeenten. En u bent bang dat dat niet gaat werken? Nou ja, op zichzelf zien we dat die gemeenten die taak best wel op willen pakken. Maar ze worden voor een enorme opgave gesteld... omdat er ook uh, een enorme bezuinigingstaak op ligt. Dus die gemeenten zullen toch alles op alles moeten zetten om precies die groepen nog te helpen uh, die ze willen. En dat maakt dat daar best wel nou ja, uh, groepen buiten de boot kunnen gaan vallen. Maar de gemeenten moeten veel kosten maken waar ze eigenlijk niks voor terugkrijgen. Dus de vraag is of ze dat dan willen. Nou ja, de gemeenten die hebben natuurlijk uh, niet direct een financieel belang voor sommige groepen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die nugger, die krijgt geen uitkering... maar die heeft wel behoefte aan ondersteuning. Ja. Als de gemeente daar dan uh, ja, hulp aan biedt dan heeft de gemeente daar eigenlijk geen voordeel bij. Ja. Dus het is een beetje korte termijn, denk ik. En, en u vindt het algemeen dat de staatssecretaris te weinig aandacht heeft... Uh, aan, uh, laten we zeggen, voor het creëren van nieuwe banen? Nou ja, staatssecretaris De Krom zegt inderdaad 5000 banen te creëren. En dat is natuurlijk prachtig, want het is een begin. Maar we praten hier eerder om minimaal 50.000 banen. Want het wordt echt dringen op de arbeidsmarkt. Maar laten we zeggen even zijn intentie, hè? want hij heeft afspraken gemaakt... met de werkgevers om uh, dus inderdaad extra plaatsen uh, beschikbaar te stellen... voor mensen met een arbeidsbeperking. En, en zodat die dus werkervaring op kunnen doen. U zegt dat is niet genoeg, maar het is in ieder geval een begin. Nou, wij, delen de, wij delen absoluut de, de ambitie. Hè? En zeker waar de Krom spreekt over een omslag in denken. In dat opzicht uh, sluiten we daarop aan. Maar uh, waar het in de plannen echt aan ontbreekt, is, uh, is, is een reële ambitie. Uh, met inderdaad... Uh, Genoeg banen om, uh, om perspectief te bieden voor grote groepen. Nou, want hij zegt daar zelf over: hè? Uh, mensen die wel willen werken, maar nu nergens worden aangenomen, die gaan we dus onderbrengen bij die werkgevers. Uh, ja. Eerst 5000 extra plaatsen, maar mogelijk dus meer op termijn. En de echt zwakkeren die houden hun beschutte plek in de sociale werkplaats. Nou, dat lijkt me, daar ga je toch niet mee oneens zijn? Nee, nou goed, kijk, bedenk goed dat in de sociale werkplaatsen op dit moment uh, ongeveer 100.000 mensen zitten. En dat de plannen zijn om dat terug te brengen met twee uh, derde. Dat duurt wel 10 tot 15 jaar, dus dat moet wel even gezegd worden. Het grote probleem is dat er heel veel mensen van deze groepen zeg maar, begeleid moeten worden naar reguliere werkgevers. En dat wordt dringen. Je praat dan in de eerste plaats over de huidige waar jongens die kunnen werken, want die worden herkeurd. Dan praat je over de mensen die nu dus in de SW werken en die eigenlijk naar de reguliere werkgever moeten. Dat gaat ook om... Nou, zeg maar 30.000, 40 40.000 mensen even voor de vuist weg. Dan heb je nog de wachtlijst WSW. Dat zijn er ook weer 20.000. En dan heb je nog allerlei mensen die nu zeg maar tussen het systeem hangen. Dus um, 5.000 banen, heel goed begin, maar het is volstrekt onvoldoende. Ja, duidelijk. Wat gaat u nu doen? Want de wet ligt er nu. En dan? Nou, het is goed dat de wet er nu ligt. Want dan komt de discussie goed op gang. En uh, dat is belangrijk. We zullen vanuit de CG-raad echt alles op alles zetten... om die wet daar waar mogelijk te verbeteren. Uh, we hebben daar zelf natuurlijk ook ideeën over... En uh, we zullen ook samen met andere partijen en organisaties... Platform VG, de vakbonden en andere cliëntenorganisaties samen optrekken... om daar toch ja, zeg maar een zo goed mogelijke wet van te maken. We willen daarbij ook heel nadrukkelijk met de gemeente aan de slag. Want die zullen het moeten doen. Ja, goed. Uh, maar goed, ze kunnen in de Eerste en Tweede Kamer hun borst nat maken... want u komt ze nog wel tegen, begrijp ik. Ja, nou ja, natuurlijk komen ze ons nog wel tegen. Maar dat is ook onze, onze, onze opdracht. En uh, nou, zoals we al aangeven, we zitten constructief in deze discussie... We zijn niet alleen maar van het roepen, het is niet goed. Ja. Je moet dan ook alternatieven kunnen bieden. En nou, Daar willen we heel graag stevig over in gesprek. Dank u wel voor uw reactie. Quirijn van Woerdenkom van de cg raad wel. Dat is de chronische Zieken- en Gehandicaptenraad. Um, ja, en dan uh, hebben we vandaag een bijzondere werklunch. Um, want misschien zit ik hier wel met de schoonmaker van het jaar. Die prijs wordt namelijk vanmiddag uitgereikt. En een van de genomineerden is Dirkje Venema. Dag mevrouw Venema. Uh, goedemiddag. Mooi dat u er bent. En uh, bij u zit ook Stijn Krol, hè? die is jurylid van die prijs. Dat uh, is ook directeur van uh, San Linkro, als ik het goed uitspreek. Helemaal correct. Organisatie en adviesbureau van onder meer de schoonmaakbranche. Uh, dus ook van harte welkom. Mevrouw Venema, even beginnen. Bent u, bent u zenuwachtig? Ja, behoorlijk. Voor dit gesprek of voor die prijsuitreiking? Nou, ook voor de prijsuitrekening, maar ook voor dit. Dit is de eerste keer en uh, ja, ik heb het nog nooit meer gemaakt dus. Oh, wij slepen elkaar erdoor. Zullen we dat afspreken? <laughs> Oké, <Okay>, is goed. <laughs> zeg, meneer Krol, eventjes, hè, die prijs. Er zijn vijf genomineerden. Uh, op, ja, dat klopt. Op basis waarvan zijn die gekozen? Ja, dat is een uh, behoorlijk intensief uh, uh, traject. Uh, dan heb je uh, met name opleiding en ervaring. Daar kijken we heel strak naar. Motivatie, vakkennis... Natuurlijk de relatie met de opdrachtgever en collega's. En hoe is de kennisoverdracht geregeld? Ja. Met name op het schoonmaaktechnische onderdeel. Maar is bedoel, mevrouw Venemais bijvoorbeeld genomineerd door haar opdrachtgever? Zo van, nou, zij is echt fantastisch en, en jullie moeten moet haar in ieder geval even bekijken. Hoe gaat zoiets? Ja, dat klopt. Uh, uh, het schoonmaakbedrijf of een opdrachtgever kan uh, iemand uh, aanreiken. Ja. Vervolgens komt dat uh, binnen bij de uh, jury... Uh, er volgt eerst een papieren jurering. En naar aanleiding daarvan volgt een aantal finalisten die bezocht worden. En ja. daar komt een één op één gesprek mee. Oké, okay, dus vakkennis, relatie met de opdrachtgever. Uh, met collega's, uh, de kennisoverdracht. Uh, ervaring. Ja. En motivatie, mevrouw Venema. En ik geloof dat daar helemaal niks mis mee is bij u. Hè? Want uh, schoonmaken <laughs> is, is uw lust en uw leven. Ja, het is ja, eigenlijk een soort passie. en Het is mijn hobby. Hoe is dat gekomen? Uh, Hoe is dat gekomen? Uh, ja, in, uh, in de loop der jaren ja, de, had ik toen uh, geen werk en uh, toen deed ik heel veel huishoudelijk werk. en uh, Toen ben ik verhuisd naar Goor en uh, ja, op een gegeven moment uh, begon dat een beetje uh, uit de hand te lopen, zeg maar, thuis. En toen zei ik van, ja, mam, uh, wat -ma is eens doen? Je -ge moet gewoon uh, een baan -zoe en naast zoekt een hobby. Ik zeg, ja, ik zeg maar van ik zeg ja een hobby. Ik zeg, jullie hebben mooi land. Ik zeg maar ik heb ja, het tienste hobby wat ik heb, dat is poetsen. Ja, Dus die, en kin zitten van. Dus die kinderen hebben, die zitten er eigenlijk achter. Ja, ja en, en, en mijn man. Ja. en man, die, ja, die waren eigenlijk dat tuspoetsen een beetje zat... En die hadden zoiets van: uh, Nou, je uh, zoekt maar, uh, dan doe ik maar die hobby. Het is een, een rare hobby, ik weet het, maar ja. Ja, het, ik, ik doe het met heel veel liefde. Maar, maar leg eens, wat, wat, wat, waarom vindt u dat zo mooi dan? Om, om uh, ja, uh, te stoffen en te, en te zuigen en, te, en, en de boel schoon te maken? Nou, ah, kieken van, zoals, uh, ik werk dan ook op uh, de Wiekslag in uh, Goor. Maar uh, is dat een school of zo? Of? Dat is een school. Ja. En uh, kom, ik, ik, ik, ik zal ook nooit geen ene dag met, met een zagarenig gezicht of wat dan ook naar mijn werk gaan. En uh, ik zie hoeveel liefde ik kreeg en hoeveel respect waar je dat doet. En nou, ik kan de, de wc is mooi scoren hebben, dan denk ik van nou, <laughs> lekker dat heb ik toch maar helemaal door. Ja, meneer ja. Krol, u hoeft niet verder te zoeken hoor. Ik heb het al gehoord. Uh, de winnaar <laughs> zit gewoon naast u. De potentiële winnaar, ja, wellicht. Uh, <laughs> dat zullen we <laughs> straks weten. Ja. Zeg, waarom is het zo belangrijk? Want met die prijs is het natuurlijk ook een beetje de bedoeling... om die schoonmakers een beetje in het zonnetje te zetten. Zeker gezien de, de actualiteit, maar daar komen we zo nog wel even over te spreken. Want er is een hoop te doen om, uh, om de schoonmakers. Maar waarom is die prijs in, in, in het leven geroepen? Nou, die, die prijs is in het leven geroepen om uh, uh, inderdaad de schoonmaak en natuurlijk de mensen op de vloer die het uiteindelijk dag na dag moeten doen en er ook voor zorg dragen dat uh, u en ik een schoon kantoor of een schone omgeving hebben, om die niet een beetje in het zonlicht te zetten, maar uh, heel erg in het zonlicht uh, te zetten. Ja. En uh, als je hier ook uh, in deze omgeving, het koerhuis in Scheveningen, op dit moment kijkt. Ja, de crème de la crème van uh, schoonmaakminnend uh, Nederland en België is aanwezig. En uh, uh, ja, dat, dat maakt het wel heel bijzonder ja. vandaag. Uh, want daar is die uitreiking vanmiddag natuurlijk in het, in het uh, deftige koerhuis. Uh, even, want ik zei het al, hè, uh, wat, wat u zegt is waar... en het is mooi om ze in het zonnetje te zetten... maar de, de, de, de, ja, de, de realiteit is ook hard en, en waar. Uh, namelijk dat we al voor de 31 ste dag op rij acties hebben in de schoonmaakbruis. Omdat die schoonmakers zeggen... ja, het, het, is, het is nog steeds niet goed geregeld voor ons. Nou, uh, uh, dat klopt. Uh, in, in zoverre... Uh... Ik zit zelf uh, vanuit mijn ervaring bijna 20 jaar in het uh, schoonmaakvak en uh, ik heb niet anders meegemaakt dan dat er respect en uh, matevolle uh, uh, waardering is voor uh, de schoonmakers en de schoonmaaksters. Uh, het is toch een branche waar ongeveer 200.000 uh, mensen in werkzaam zijn. En op dit moment is er inderdaad, uh, ik heb begrepen, een, een, een actie aan de gang voor respect. Ja, ja name Voor verlaging van, uh, van de werkdruk. Ja. Nee, Maar dat, en, dat is niet alleen. Dat is dus een goed recht. Het, ja. Respect is één ding, maar uh, mm. lage lonen worden er uitgekeerd. Het is hard en zwaar werken. De concurrentie neemt natuurlijk ook toe. Die opdrachtgevers proberen allerlei. Uh, uh, ja, die proberen die, die bedrijven natuurlijk tegen elkaar uit te spelen. Dus het moet allemaal. Er moet meer werk gedaan worden voor, voor misschien hetzelfde geld. Uh, kortom, het is, het is gewoon uh, zeer zwaar. Mevrouw Venema, begrijpt u dat die schoonmakers uh, de straat op gaan? Nou, eerlijk gezegd, ik, uh, ik begrip het niet. Waarom niet? Ja, ja, in, ja tenminste, in mijn standpunt, laat ik zo uh, ik, ben, ik ben zeer tevreden. Uh, ik werk via uh, Acito. Uh, nou, het is een op- en top uh, ja, uh, bedrijf. Mm -hmm. Ehm, um, Doc krijgt daar krijg dan ook heel veel respect van en ook heel veel waardering. Uh, wie ook één keer in de zoveel tijd hebben wij een, uh, een, een, een ontmoeting met, uh, met alle schoolmaaksters zeg maar. En, uh, uh, nou, ster doe iets niet aan. Kun je het in een groep gooien. Ja. Uh, ja, ik, ik heb ja, ik heb in ieder geval niks geen nee. in, uh, Wat dat zij, betreft. Die schoonmakers die noemen hun actie uh, Mars van uh, respect. Hè? Dus uh, daar, daar blijkt ook in uit dat ze nou ja, dat ze soms te weinig respect krijgen. Daar hebt u, daar merkt u niks van. Dus even nee. los van het bedrijf waar u werkt, maar ook bij de opdrachtgevers niet. Ook bij de opdrachtgever niet, eerlijk niet, ik zeg, uh, ja, ik, ik zeg hij die, ik werk op de mooiste school van Heel Goor. En ja, ook uh, uh, qua kinderen. Ja, uh, omdat hij zo mooi schoon is natuurlijk. <laughs> ja, ja, misschien wel. <laughs> ik werk ook bij uh, notariskantoor Bracht en de Vries. Ah. En ik werk bij uh, de brandweerkazerne en daar kreeg ik ook evenveel veel aandacht en ook evenveel veel liefde en respect. Nou, ik ja, ik, in mijn opzicht... Ja. Laten die kinderen die school een beetje netjes achter? Ja, absoluut, want, uh, ja, want, je uh, dan een, uh, een soort corvée, zeg maar, hebben ze. En dan uh, moeten ze de, de klas, moeten ze voor het oog, moeten ze een beetje netjes houden. En, uh, als, het, uh, als ze dat erdoor hebben, dan uh, doe ik altijd een mooie tekening, maak ik een kapot. En dan uh, zet ik er elkaar die bij, supergoed geveegd, of, uh, en dat stimuleert kinderen ook weer van, uh, met, met, met de corvée-dienst van, nou, uh, eh. Dat hebben we toch maar in me door. Wij hebben het zo goed gedaan, Want, ja, dat kun je wel zien. Want op de, op bod heeft Dirkje weer wat, uh, ja, ja opgezet. Ja, ja. En, ja. Dit zeg, zeg, u gaat niet dat hele koerhuis schoonmaken. Belooft u mij dat vanmiddag? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat was wel mijn eerste installing dat ik jongens moest poetsen. Maar nee. toen oh, zijn ze dat om niet. Dat het een, een soort wedstrijdje wordt, wie het beste kan poetsen... en dat ze dan de winnaar bekendmaken. Ja, ja, ja. Nee, maar dat zie uh... Nou, wat mij betreft, bent u nu al de schoonmaker van het jaar? Ik hoop echt dat die prijs naar u gaat. Uh, we, we gaan het wel zien in de loop van deze dag, uh, ongetwijfeld. In ieder geval veel plezier en veel succes. En, en meneer Kroll ook hartelijk bedankt dat u even mee wilde praten... over die uh, schoonmaker van het jaar-award. Vanmiddag dus de ja, uitreiking bedankt. in het Koerhuis. De werkweek. Deze week met Robert Fluisje. In deze week verschijnt mijn nieuwe boek Beste Vriend. En ja, dat nieuwe boek van Robert Vuijsje gaat over Roem. Ondertussen wordt hij zelf ook bekender en bekender. Zelfs Vlaamse kranten komen hierheen voor een interview met Robert Vuijsje. En afgelopen maandag sprak hij met Rob Trip in Met het Oog op Morgen. Wij gaan het hebben over Beste Vriend. Dat is het nieuwe boek van Robert Vuijsje. Het gaat over Samuel Green, een BN'er... Eh, die heel erg druk bezig is met in televisieprogramma's optreden... totdat zijn relatie stuk loopt en daarmee zijn band met zijn zoontje onder druk om te staan. Robert Vaasje, goedenavond. Goedenavond. Dag. Het lang... nou ja, mijn boek gaat over roem en iemand die uh, voortdurend in de aandacht staat. En dit is wel een, uh, de meest extreme vorm die, die ik zelf uh, tot nu toe heb uh, meegemaakt. Dus wat dat betreft is het is jammer dat, dat het boek al is uh, ingeleverd... en dat ik dit nu in ieder geval voor, dat, voor dit boek niet meer kan uh, gebruiken... Nou, ik heb zelf. voordat dit. Uh, een paar jaar geleden. dit hele circus. Uh, is uh, uh, losgebarsten. heb ik zelf. Uh, meer dan tien jaar. Dus andere mensen geïnterviewd. En dat is ook hoe ik oorspronkelijk. op het idee van. van dit boek. Uh, uh, beste vriend uh, ge gekomen ben. Over roem. Ik kwam eigenlijk. Door, de, door wat ik bij andere mensen zag gebeuren. die ik dus zelf interviewde. Dus het, het is wel. Ja, op zich vreemd om... dat ik nu aan de andere kant van de, van de tafel ja, je zit. Inoefenen. Wat is je volgende optreden, weet je dat al? De, je weet niks, zeker in het leven... maar de planning is Paul Witteman. Kijk, maar, en uh, dan weet je het, hè? Nou goed, het begrijp je allemaal ook. Voor de ik denk ja, je dat je ik door weten, die ervaring die ik heb... dus aan beide kanten van de tafel... Van dat ik, ik uh, dan het dan misschien het wat... ja, of hopelijk... wat beter... Uh, oog voor detail heb... dan mensen die alleen maar... Ja, welke kant van de tafel het ook is... Als, als je alleen maar ervaring hebt met één kant... denk ik dat je gewend bent aan die ene kant... en niet, niet uh, uit de eerste hand hebt uh, gevoeld hoe, hoe het is om aan beide kanten te zitten. Dus uh, hoe mensen zich gedragen... en dat uh, de ene persoon belangrijker wordt geacht dan de andere persoon... en hoe, hoe allemaal dat soort... Uh, ja, dingen in zijn werk gaan waarbij uh, veel, veel van die details worden vaak als normaal geacht. Die ik misschien toch zie als, ja, waarom zou deze ene persoon belangrijker zijn dan die andere? En waar, waarom, werkt, waarom werkt het zoals het werkt? Terwijl dat vaak dingen zijn die door veel mensen worden gedacht van, nou, dat is nou helemaal hoe het is. Terwijl ik... Ja, hopelijk me blijft verbazen over hoe, hoe, hoe dat soort dingen gaan. Ja, de beste vriend, de beste vriend. Gaat voor een groot deel. Het groot deel van het boek gaat over beroemd zijn. Dinsdag dan heb ik eerst een interview met, uh, met de standaard uit België. Je hebt uw deel daarvan al wel gehad van beroemd. Zijn. Ik ben nog nooit beroemd geweest. Wat mag ik mij daarbij daar voorstellen? Je, zeg maar, je hebt ons en je hebt hun. En hun zijn dan die, die, die, die uh, beroemde mensen. En ik zie mezelf nog steeds als ons, als de, de, ja, de gewone mensen. Uh, uh, ik heb, uh, het is ook voor de cover, wordt het? Oké. Okay. Uh, dus we even, uh, ik moet even uh, twee, drie verschillende dingetjes maken. Ik denk ook dat je dat ja. Ja, toch wel relatief moet zien. Dat in mijn gradatie van roem... Uh, toch wel uh, ja, een andere gradatie is dan die van de echte beroemde mensen. Van de 16 miljoen Nederlanders zijn er ruim meer dan 15,5 miljoen of, of nog wel meer... die mij niet op straat zouden herkennen. Dus het, het zijn... Ja, het, het, is, het is allemaal relatief, denk ik. En nog een keertje, zoals je in het begin kijkt. Ja, perfect. Dat was deel 2 van de werkweek van Robert Vuijsje, gemaakt door Pieter Willems. En als u niet kan wachten tot deel 3, want dat wordt komende vrijdag uitgezonden... kijk dan vanavond in ieder geval naar Pauw en Witteman... want daar zit hij, als het goed is, aan tafel. Robert Vuijsje dus. Zometeen na half 2 in Stand.nl. De internetvrijheid is ernstig in gevaar. Bent u het daarmee eens of oneens, laat het vooral weten. Eerst is hier nu Dik de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. De acute geldnood bij Vestia is voorbij. Althans, dat zeggen bronnen rond de Zuid-Hollandse woningcorporatie. Er is een oplossing gevonden met behulp van vijf andere corporaties die garant zullen laten staan. Vestia verkeerde op het randje van een faillissement vanwege ingewikkelde financiële producten die lagere rentes opleveren dan voorheen.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 En vier radicale moslims hebben bekend dat ze een aanslag op de Londense effectenbeurs wilden plegen. De vier mannen uit Groot-Brittannië maakten in 2010 plannen om een bom af te laten gaan in het beursgebouw. En ze werden daartoe geïnspireerd door een radicale geestelijke. En dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Vanwege opruimwerkzaamheden staat er file op de A4 de Haag richting Amsterdam. Bij Dorp, twee kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Vandaag is een zwarte dag. Dat is te lezen op de website van internetprovider access for all Die protesteert tegen de uitspraak van de rechter om de Pirate Bay te blokkeren. D66 meent dat het kabinet niet voldoende afstand neemt van deze blokkering. En hierdoor de internetvrijheid in Nederland in gevaar komt. En dan dreigt er ook nog de SOPA te komen. Maar wat is dat dan weer? Ik heb geen idee waar je het over heeft. Uh, help. Ik heb mijn hoofd er even niet bij. Waarbij? Bij dit onderwerp. Stichting, organisatie, plan en advies. Kom op, de SOPA. Nou, vertel, wat wil je weten? Bent u daar ook voor? <laughs> Vraag dat nou. Ik, ik, ik, ga nu, ja, ik ga mezelf tot de orde roepen. Dat moet je nu bij mijn fractiespecialist vragen. Je ja. weet wel wat het is? Ja, dat weet ik wel. Wat maar dan? Nee, nee, nee, ik ga nu... Wat Sorry. dan? Nee, nee. nee ik ga jou, wat nee, is nee, het nee, dan? Ik kap mezelf af. Ja, dat was de laatste D66-leider, Alexander Pechtold. We horen nog meer Kamerleden voorbij komen... die dus uh, niet zo goed wisten wat die sopa is. Ik praat erover door met iemand die er wel van alles vanaf weet. Is ook van D66 trouwens, Tweede Kamerlid, Kees Verhoeven. Goedemiddag. Goedemiddag. Wist die Pechtold het nou wel of niet? Was het gewoon bluf? Nee, hij wist het natuurlijk wel. Alleen hij vond het beter om zijn fractiespecialist ja, uh, het woord ja, te laten ja. voeren... over dit uh, uiterst delicate <laughs> onderwerp. Ja, ongetwijfeld. Uh, nou, dat gaan we dan in ieder geval nu uh, bijna een half uurtje doen. Uh, we beginnen altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zo meteen uh, uitgebreid doorpraten over de stelling. Hier komen die keuzes. Vandaag is inderdaad een zwarte dag. Ja. Dat is een jaar Stichting Brein moet zijn hersens gebruiken. Ja, dat moet iedereen immers. Ik heb ook wel eens illegaal een filmpje gedownload... Nee. Muziekje... Uh, dat misschien ooit wel. Ah, in mijn ja, okay. studententijd, heel oh, lang okay, geleden. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, dat is in ieder geval eerlijk. Uh, we gaan zo meteen praten over die stelling. Maar ik ga ook naar onze luisteraars toe. En we kunnen nogal wat uh, mensen gebruiken die reageren. De internetvrijheid is ernstig in gevaar. Uh, ja, Er zijn nog altijd mensen die niet op internet zitten. Maar uh, toch heel veel mensen wel. Dus het gaat ons uiteindelijk allemaal aan. Internetvrijheid is ernstig in gevaar. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met uh, hekje standpunt. Um, meneer Verhoeven, de internetvrijheid is ernstig in gevaar. Dan zegt u ongetwijfeld eens. Ja, daar ben ik het inderdaad mee eens. Maar leg eens uit waarom. Nou ja, omdat er aan alle kanten uh, wereldwijd aan de internetvrijheid uh, geknabbeld uh, wordt. U noemde net al uh, dat verdrag SOPA, wat een Amerikaanse wet is die de internetvrijheid ernstig uh, gaat belemmeren. Er is ook een ander verdrag, ACTA. Dat zijn twee grote antipiraterijwetten, uh, uh, richtlijnen die heel erg ten koste zouden gaan van de internet. Uh, nou, tegelijkertijd worden er websites geblokkeerd. Uh, en is ook de Nederlandse overheid bezig met bijvoorbeeld een downloadverbod. Dus er zijn allerlei ontwikkelingen die de internetvrijheid uh, wereldwijd, maar ook in ons land, uh, onder druk zetten. Nou, het feit dat Access for All vandaag die website op zwart heeft gezet... dat heeft alles te maken met die uh, blokkering van de Pirate Bay. Hè? Maar dat moeten zij, gisteren al Ziggo trouwens... Uh, die, dat ook, uh, die de opdracht heeft gekregen van de rechter in Nederland. Ja, nee, dat klopt. Het is een, een, een, een uitspraak van een rechter. Ze zullen daar vast nog, dat hebben ze al aangekondigd ook, tegen in beroep gaan. En die zaak kan nog wel helemaal tot aan het Europese Hof duren. Tot nu toe moeten ze hem dus gewoon uitvoeren, die, die uitspraak. En dat doen ze ook. Alleen ja, ze doen dat wel onder protest. En daarom hebben ze hun website op zwart gegooid. En u kunt dat wel begrijpen ook? Ja, want uh, je vraagt dan van een uh, service provider, dus een bedrijf dat internet mogelijk maakt... om uh, als een uh, politieagent uh, uh, dingen te gaan blokkeren op internet. En dat is helemaal niet de rol die die bedrijven willen hebben... en ook niet de rol die die bedrijven moeten hebben. Ja. Vindt u dus dat de rechter een foute beslissing heeft genomen daar? Of? Nou ja, kijk, D66 en volgens mij ook andere uh, fracties in de Tweede Kamer... zullen nooit zeggen uh, dat een rechter een verkeerde beslissing heeft genomen. Maar wat wel uh, goed is om te weten... is dat D66 vlak voor het kersteses een motie heeft uh, ingediend. En die zei... Wij we willen niet dat de regering beleid gaat maken dat websites blokkeert. Dus de Kamer heeft voor de rechter al wel een uitspraak gedaan dat wij het niet wenselijk vinden. Dus in die zin kun je wel naar die uitspraak van die rechter kijken. En zijn we ook wel kritisch over het blokkeren van websites. Ja. Nou, nu even naar de andere kant. Want het schenden van auteursrechten is natuurlijk illegaal. Uh, dus ja, uh, die download websites, die, die weten waar ze aan beginnen. En, en die maken zich daar natuurlijk schuldig aan. Dus het is ook weer niet zo gek dat die worden platgelegd, toch? Het is wel gek dat ze worden platgelegd, maar wat, uh, wat u zegt klopt. Uh, uh, illegaal gebruik van uh, muziek of films op internet, hè, dus zonder te betalen. Gebruiken zonder te betalen is ook op internet uh, broodroof. Gratis bestaat gewoon niet. Dus dat, dat keuren wij ook af. Alleen de oplossing uh, die nu gekozen wordt, zeg maar, het blokkeren of het verbieden van downloaden, dat is gewoon niet de goede oplossing om dat probleem uh, op te, uh, zeg maar, te beëindigen. Wat wij uh, heel erg benadrukken is twee dingen. Eén, internet moet open en vrij zijn. Dat is die netneutraliteit die we in de wet hebben vastgelegd mm -hmm. in Nederland. En het tweede is... zorg nou gewoon voor meer legaal aanbod... van muziek en films, zodat mensen er ook gewoon... voor kunnen betalen op internet. Ja. Maar goed, een vrij en open internet, dat is het allerbelangrijkste... vindt u. Dat, gaat, dat staat boven... dat uh, auteursrecht dat beschermd moet worden. Als je mij met het uh, met mes op de keel zou vragen... wat vindt u het allerbelangrijkste... dan vind ik een open en vrij internet voor iedereen... vind ik inderdaad belangrijker dan het verdienmodel... voor platenbazen uh, en de filmindustrie... die weigeren om zich aan te passen... aan het nieuwe internet. Dus ja, dan, dan is... een open en een vrij internet iets... Wat waar wij niet over willen onderhandelen. Dat moet er gewoon zijn. Ja. Maar binnen die kaders is er gewoon een oplossing mogelijk. Maar dat dat de commerciële belangen van die entertainmentindustrie schaadt... want ook al zou je dus sites aanbieden waar het legaal kan, een film uh, downloaden... Eh, zolang het ook nog illegaal kan, zullen mensen daarvoor kiezen... want dan kost het namelijk niks. Ja, dat is zeer de vraag. Uh, je kunt het vergelijken, het is niet helemaal een goede vergelijking... maar ja, uh, bijvoorbeeld een appel meenemen uit een groentewinkel zonder te betalen... dat kan ook in heel veel gevallen, maar heel veel mensen zullen het niet doen... omdat je hem ook kan betalen. Wij denken dat mensen op zich gewoon uh, goede intenties hebben... Er zijn altijd uitzonderingen. Er zijn altijd wel uh, mensen die heel erg uh, extreem gedrag op internet vertonen... en alles gratis willen hebben. Maar de grote meerderheid, en daar gaat het toch om... die wil gewoon betalen voor producten, ook online. Ja. En je hebt natuurlijk nu iTunes en Spotify. Maar dat is vooral over muziek gaat dat. Hè? Ja. Um, en u zegt eigenlijk, er moet een goed alternatief komen... waar je ook films en series kan downloaden. En ja, exact. Ervoor, voor betaald, dus gewoon dan. Ja, nou ja, sowieso. iTunes en Spotify, dat zijn de enige twee, nou zo ongeveer de enige twee muziekmogelijkheden op internet. Dat is al heel beperkt voor de grote behoefte die er is. Dat komt ook omdat de industrie onvoldoende meewerkt aan andere mogelijkheden. En voor, voor tv-series uh, en voor films geldt helemaal dat het aanbod zeer beperkt is. Uh, je zou het eens moeten proberen om een film te vinden. Je vindt hem niet. En als je hem dan illegaal gaat zoeken, dan vind je hem zo. Dus de legale weg is gewoon niet goed genoeg uh, aanwezig. Ja. Nou zegt u van het kabinet uh, uh, moet met een brief komen uh, waarin. Zijn stelling neemt in die discussie over de internetvrijheid. Het is allemaal te laks, vindt u? Ja, het is namelijk zo dat... Uh, kijk, internet en internetvrijheid is ook voor Nederland... voor de Nederlandse consument en voor de Nederlandse bedrijven heel belangrijk. De, de Nederlandse consument is de beste, de meest actieve interneter en twitteraar van de wereld. De, heel veel bedrijven hebben baat bij ons internetknooppunt. Uh, Nederland heeft een aantal goede stappen gezet op het gebied van uh, internetvrijheid. Hè. Ik noemde net al die netneutraliteit die we wettelijk hebben vastgelegd. En nu is het ineens angstig stil geworden. Terwijl er allerlei ontwikkelingen zijn in de hele wereld wereld, uh, ja, die zeg maar de andere kant op gaan en het internet steeds minder uh, goed uh, bereikbaar maken. Nou, daar willen we gewoon van het kabinet weten waar zij staan, zodat we daar in de Tweede Kamer ook gewoon rekening mee kunnen houden en zodat er ook gewoon maatregelen genomen kunnen worden, uh, in ieder geval voor de Nederlandse internet. En er zijn bij de constructie van dit kabinet toch twee partijen betrokken die het woord vrijheid in hun naam hebben staan zelfs? Uh, ja, dan, dan doet u denk ik op de VVD en de PVV. Ja. Uh, ik, helaas moet ik zeggen dat de VVD op dit punt niet aan onze zijde te vinden is. Waar ik dat eigenlijk altijd wel gehoopt. Die en, kiezen dan uh, toch meer voor de belangen van de ondernemers in dit uh, geval? Nou, voor de grote ondernemersbelangen inderdaad. En ook de gevestigde orde. Uh, en uh, de PVV heeft wel uh, in ieder geval op een aantal punten... Uh, ook zeg maar ons gesteund op het gebied van internetvrijheid. Het enige jammeren van de PVV was dat ze dat ACTA-verdrag... Uh, wat ook heel slecht is voor internetvrijheid... dat ze dat wel hebben gesteund. En ja, dat was een teleurstellend moment, zou ja. ik maar zeggen. Uh, la laten we dat nog even dan uit elkaar houden. We hebben dus die SOPA, dat is, uh, vanuit Amerika komt dat uh, tot ons, hè? Ja. Uh, en, en de mogelijkheid is dus dat, uh, want het is een Amerikaans wetsvoorstel, dat, dat, nou ja, dat je dus inderdaad uh, gewoon een website dicht kan laten gooien als je dat wil. Ja, dan kan een Amerikaans uh, uh, uh, besluit dan komen, uh, wat bijvoorbeeld ervoor zorgt dat een Nederlands of een Europees uh, bedrijf uh, daar, zeg maar, zijn website wordt geblokkeerd. Dat is de mogelijkheid die uit SOPA zou kunnen voortvloeien. Laten we platenmaatschappij X uh, in, in, ja. uh, in Amerika, die, die ziet uh, dat er in Nederland iets gebeurt. Die zegt, nou oké, okay, we gooien die site dicht, uh, want daar wordt werk van ons uh, uh, onheus uh, verhandeld. Zeg maar. ja. en, en, en die ACTA dan, wat is dat dan precies? Nou, ACTA is een, uh, niet een Amerikaanse uh, wet, maar dat is zeg maar een soort uh, multilateraal. Dus een soort wereldwijd verdrag. Daar zitten allemaal landen zoals Japan ook bij. En uh, de, dat is echt maar veel breder dan dat. De Verenigde Staten doet daar overigens ook aan mee. Maar de, de strekking van ACTA uh, en de strekking van SOPA... die hebben wel uh, raakvlakken, die zijn vergelijkbaar. Allebei zijn ze in ieder geval op de weg van websites blokkeren... Uh, internet is criminaliseren, uh, de service providers als politie uh, uh, laten optreden. Dat, dat soort elementen zitten in beide verdragen. En Nederland heeft daar al geloof ik mee ingestemd? Hè? Met, met ACTA heeft Nederland vlak voor uh, de kerst uh, heeft Nederland nog ingestemd, ja en Japan, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Um, moet, ja. er, moet dit in een Europees verband ook eigenlijk bekeken worden, vindt u? De, uh, Europa is in het ACTA-verdrag een van de onderhandelingspartners. Dus Nederland had zeg maar, het standpunt van Europa kunnen beïnvloeden. Dat hebben we niet gedaan, dus Europa heeft toen ingestemd. En Europa is zelf natuurlijk ook bezig. Het Europees parlement is uh, ook bezig op het gebied van internetvrijheid. O, toevallig, nou ja, niet toevallig eigenlijk, d 66 europarlementariër Marietje Schaken... die is bijvoorbeeld nu voorzitter geworden van een werkgroep... die de internetvrijheid uh, in Europa gaat onderzoeken. Ja. Eurocommissaris Kroes die zegt uh, een open internet en een betere copyrightbescherming dat hoeft niet per se tegenstrijdig te zijn. Nee. Dat maar, zeggen wij ook. Maar dan moet er inderdaad uh, genoeg legaal aanbod zijn, zegt zij ook. Ja, D66 heeft altijd gezegd, uh, uh, internetvrijheid, open en vrij internet... en uh, uh, zeg maar het, het handhaven en het uh, navolgen van auteursrecht hoeft niet strijdig te zijn, mits je maar zorgt dat er genoeg legaal aanbod is... wat iedereen kan gebruiken. Ja. Nou ja. geeft het natuurlijk wel te denken, we lieten net dat stukje even horen... dat kwam met po van gisteravond... waarbij Rutger uh, Kastrikum uh, in, in de Den Haagse wandelgang rondliep... en ja. echt tal van politici tegenkwam, uh, maar ook uit het kabinet mensen... die, die totaal niet wisten waar dit over ging. Nou, uh, ik denk dat uh, de heer Kastekum vroeg ook naar de afkorting. En die weten dan niet alle mensen. Ik denk dat uh, de meeste mensen bij SOPA wel denken aan internetvrijheid. Het wordt wel steeds bekender. Uh, dus ik denk dat dat uh, wel meevalt. Aan de andere kant ben ik wel geneigd te zeggen... dat de aandacht voor internetvrijheid uh, in de traditionele media nog wat beperkt is. Je ja. ziet vooral op internet heel veel nieuws erover. En ik ben heel blij dat Stand.nl nu in ieder geval ook dit thema uh, uh, heeft. En onze minister die erover gaat, Maxime Verhagen... want die web zich er ook vaak op als voorloper op het gebied van internetvrijheid. Uh, nou, dat doet hij dus een beetje met dubbele tong. Uh, het ene moment uh, is hij dus heel blij... op het moment dat de Tweede Kamer met een voorstel komt voor open internet... dan telt hij ze knopen en volgt hij de meerderheid. En zegt hij, hé, hey, kijk eens wat goed. Maar op het moment dat hij bijvoorbeeld tegen ACTA had kunnen optreden... hij had gewoon kunnen zeggen, ik uh, wil eerst weten wat er precies uh, de gevolgen zijn... dan laat hij er eens heel snel weer, uh, weer lopen en, en, en zet hij zijn handtekening eronder. Dus nee. hij heeft daar een beetje een, ja, een, een dubbele rol, een beetje een dubbele tong. Ja. Nou, nou zijn dat twee dingen, die SOPA en die ACTA. Uh, nou, al ingewikkeld genoeg, maar... De, je ziet steeds meer dingen gebeuren. Hè? Google en Facebook die nieuwe privacyverklaringen uh, uh, opstellen. Uh, Twitter die in bepaalde landen tweets gaat censureren. Die kan je dan in andere landen nog wel lezen. Er ja. uh, gebeurt steeds meer op dit punt. Ja, dat is inderdaad. Uh, er zijn eigenlijk twee elementen die nu steeds uh, uh, meer naar voren komen. Aan de ene kant zeg maar, allerlei censuur waar we het uh, net over hebben gehad. Hè? Blokkeren van websites uh, en dat soort zaken. En aan de andere kant heb je inderdaad de grote social media sites. Uh, Facebook, Google, Twitter. En die hebben en hun privacyinstellingen allemaal veranderd. Waardoor mensen eigenlijk helemaal niet meer snappen... wie er allemaal kijkt naar wat zij schrijven op internet. En daarnaast inderdaad ook zelfcensuur van Twitter. Ja, dat zijn allemaal zorgelijke ontwikkelingen... die wij als een soort stapeling zien tegen internetvrijheid. Ja. Goed, nou, het is duidelijk hoe u erin staat. We zijn benieuwd wat onze luisteraars vinden. We gaan nu die mensen de mond gunnen. En u blijft meeluisteren, dan kom ik zo meteen graag bij u terug... om de reacties eventjes door te nemen. De stelling dus, de internetvrijheid is ernstig in gevaar. Die stelling staat al de hele ochtend op onze internetsite, want die staat niet op zwart. Er is door bijna nee, iets meer dan 1300 mensen nu gestemd... 79% eens, 21% oneens met de stelling. Stand.nl, goedemiddag. Goedendag Rob van der Westen. Ik ben het eens met de stelling. En uh, om het volgende, er is een wijdverbreid misverstand... en dat hoor ik net ook weer in uw uitzending... dat het downloaden illegaal zou zijn. Maar het downloaden van een muziekje of een film... is nog steeds legaal in Nederland. Als je het maar zelf uh, voor jezelf gebruikt... Als je het voor jezelf gebruikt. Alleen het uploaden is illegaal. En ik vergelijk het dan met een coffeeshop, waar je dus wel je jointje kan kopen, maar het aanbod aan de coffeeshop is illegaal. Ja. En wat de rechter nu heeft besloten bij Access Verrol ja. en bij Siggo, is dat de busmaatschappij die een halte heeft voor de coffeeshop, dat die die halte moet opheffen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een hele verkeerde maatregel, want degene die legaal uitstappen daar... Die worden dan ook uh, beperkt in hun vrijheden. Ja. Maar goed, je, jij weet natuurlijk ook van, want ik zeg maar het, het formele begin waar, waar je mee begon, dat is, dat is denk ik een terechte uh, aanvulling. Alleen in de praktijk is het natuurlijk toch zo dat mensen uh, ja, illegaal dingen zitten te, op te halen en uh, die kopen dus niet op dat moment de film of de CD. Nee, maar aan de ene kant is dat, uh, is dat natuurlijk wel een valide argument, maar aan de andere kant, als ik een tweedehands cd'tje op de Koninginnedag koop, dan betaal ik ook geen rechten meer aan de auteur. En dat wordt ook niet verboden. Op bol.com kan ik ook tweedehands boeken en cd's verkopen, daar gaan ook geen rechten meer naar de auteur. Nee, nee dat, dat is dan in de, eerste, in de eerste setting wel gebeurd alvast, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat is in dit geval waarschijnlijk ook gebeurd. Want ja. degene die het heeft gebloot, heeft ook het cd. Ja, gekocht. precies. Ja. Maar okay. vooral gaat het mij erom dat het downloaden nog steeds legaal is. Ja, nee, en in die vrijheid word ik nu beperkt. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Dieterman. Ik ben het oneens met de stelling. Ik bedoel, ik ben een uh, absolute fan van uh, films en van muziek. En ik vind dat als wij intellectueel eigendom uh, niet respecteren... en we brengen het naar de illegaliteit dan uh, kun de, kunnen er ook geen goede producten meer, te, meer gemaakt worden waar wij met z'n allen van kunnen genieten. Dus ik ben absoluut het oneens met de stelling. Wij mogen er niet uh, toe bijdragen dat de illegaliteit op deze manier gepromoot zou worden. Dus ik ben ter, want dat was het er helemaal mee eens dat uh, deze downloadsites verboden worden. Ja. Oké, okay, dankjewel. Stampen.nl. goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, zeg maar. Uh, ja, een tweetal zaken. Ik ben het... Absoluut eens met het feit dat uh, copyright en het, het, de auteursrechten beschermd moeten worden. Mensen hebben recht op hun intellectueel eigendom en dat kun je niet zomaar gratis overal vandaan plukken. Uh, evenals de eerste spreker, erg ik me wel aan de term illegaal downloaden, want illegaal downloaden bestaat niet. Nee. Illegaal uploaden wel. Ja. Dat zullen we vanaf nu zeggen. Uh, maar dus uh, als we dan naar die stelling gaan, de internetvrijheid is ernstig in gevaar. Wat zegt u dan? Ik denk van wel, als de regering zich gaat bemoeien met de inhoud en het aanbod van internetsites. Of dat nou internet is of, of radio of tv, wat dan ook. Ik denk dat de regering zich daar niet mee moet bemoeien. Ja. De, er zijn andere manieren om dit uh, te doen. Ja. De uploadsite zal aangepakt moeten worden. En ja, die bevindt zich soms in het buitenland. Dat, met internet is dat uh, ja. een, beetje, een beetje moeilijk ja. te doen. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, spring met Frank Hollemans. Ja, ik schuit me eigenlijk een beetje aan met die eerste, eerste man. Want het is natuurlijk wel zo, als ik uh, thuis uh, muziek luister... Ik heb een televisie en ik heb een radio en dan betaal ik uh, Buma Stemra. Ik kijk en luistergeld voor, dat wordt tegenwoordig al automatisch uh, van de belasting afgehouden. Mm Hoe -hmm. betaalde je dat apart? Uh, als ik een bedrijfje begin en ik zet een radio erin... dan uh, de eerste rekening die ik binnenkrijg is van de Buma Stemra... Yeah. Daar moet je over betalen. Dus dan mag ik daar ook op uitzenden wat ik wil. Ba waarom doe je dat niet gelijk met een computeraansluiting? Laat die provider Buma Stemra-rechten betalen... of wij betalen toch al Buma Stemra-rechten over die provider. Want ik betaal te, dat kost mij toch geld als ik een computeraansluiting wil hebben. Dan ja. moet er toch alles op vrij zijn. U zegt eigenlijk, eigenlijk koop je dan, eh, als je zo'n abonnement neemt, koop je dat dan gelijk af of zo. Dan kan je ook af en toe een liedje downloaden. Uh, ja, downloaden in dit geval. Ja, je, je betaalt ja. dat toch... Je, je wordt aan alle kanten geplukt met Puma Stemra. Als mm. ik geen tv en geen radio heb uit, ik noem maar wat, religieuze gronden... dan betaal ik er wel ja. voor, want dan wordt automatisch van mijn belasting al afgehouden. Ik ga dat zo doorspelen aan Kees Proeven, kijken of dat een idee is. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag goedemiddag Nemo Temerrie. Nou, ik was het dus eens met die vorige spreker... maar uh, die blokkade van die website is heel makkelijk te omzeilen. Dat is echt uh, de, nog geen twee minuten werk... En dan kan je gewoon weer op de, op de site komen. Ja, ik, kan ik dat ook als uh, internetnerd, zeg maar? Ja, als je, als je gewoon uh, googelt uh, uh, tornetwerk, netwerk kijk Dan aan. krijg je een, uh, een speciaal programmaatje op je, op, je, op je computer. En die, uh, die linkt dan naar een andere computer. En dan ga je dus via die andere computer ga je naar, uh, naar de Pirate Bay. Oh, Oké, okay. nou kijk eens aan. Dus hij ziet niet meer waar, je, waar, je, waar het vandaan komt. De, dat is heel vaak natuurlijk met dit soort dingen, dan denken ze dat ze uh, de, de muis bij de staat hebben, maar dan is er ja. alweer een omweg uh, mogelijk. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. met Vos. Dag meneer Vos. Ik ben het ook helemaal ermee eens, want kijk, als je protesteert tegen jeugdzorg, dan word je ook al gedist. Oh ja? Ja, want kijk, uh, moet je maar eens kijken op internet hoeveel de mensen over jeugdzorg klagen? Ja. Maar hoeveel blokkades worden opgegooid door jeugdzorg om dit te voorkomen? Ja. Ja, u u, nee, u van... we zijn nog langer in gevaar, dat internetvrijheid. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo? Hallo. Met wie? Ja, met uh, Stam.nl. Met, ja, met Roelderuit Roel te spreken, ik. ik hoor die niet goed. Ik, uh, ik, ben het, uh, ja, ik, ik ben wat uh, uh, in twijfel, want we leven al in een gigantische mediacratie in plaats van een democratie, waarin de media altijd alles bepalen. En uh, het debat, zowel so cultureel als politiek, door journalisten wordt uh, bepaald en wordt vastgesteld, niet meer door de politici zelf. En ik zit me af te vragen of we die hele mediacratie. Uh, of we daar eens niet wat kritischer naar moeten kijken. Want uh, het gebruik aan politiek fatsoen en fatsoen in het algemeen... bij journalis journalisten is niet zo erg groot. Nee, meneer de Ruiter, u belt wel eens vaker. Nu hebt je u niet zo op journalisten, dat weet ik intussen. Maar nee, nu, nee. Die, hier, nee, jullie kennen heel weinig fatsoen. Ja, dat zegt u altijd, maar goed. Maar nu even naar de stelling, hè, want daar gaat het eigenlijk over. Want dat is toch ja, even een ander ja, verhaal. Nou, ik, ik denk, ik, ik, ik, ik, ik, ik, wat die ene meneer zei... Uh, je moet het, uh, het, uh, de, de culturele prestaties van mensen die daar hard voor gewerkt hebben, uh, moet je natuurlijk ook op zijn waarde weten te schatten. Ja. En als iedereen daarmee aan de hou gaat, uh, ja, dan, uh, dan verdienen die mensen ook niks. En uh, ik moet nog zien als iemand een ander product maakt en in materiële vorm en het wordt gestolen. Hoe ze er daarover denken. Dus als u zegt van, laten we zeggen, want dat is wat Verhoeven net zegt... van D66, die zegt van eigenlijk die internetvrijheid gaat boven... bijvoorbeeld auteursrechten, daar bent u het niet mee eens. Daar ben ik het in principe niet mee eens, deed, nee. was, want ik vind dat de media al te veel invloed hebben. Maar dat kan ja. niet meestal. Nee, oké, okay. Ja, dat weet dat ik, dan maar, dan... Maar, maar dat gaat er weer over iets anders. Maar ik heb u toch nog aardig het woord gegeven, hè? Ja, meneer, het, het valt mij hartstikke mee van u. <laughs> ja, ja, ja. We worden ja. nog wel eens vrienden misschien, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag, u bent de laatste. Ja, goedemiddag, meneer Wim. Dag Wim. Hey, um, nou, om te beginnen, even die eerste meneer in de uitzending die had het helemaal gelijk. Het downloaden van iets is absoluut niet illegaal. Nee. Het opslaan van een kopie voor je eigen gebruik mag gewoon. En of je dat nou via internet doet of via een cassettebandje of een cd... waar je uh, wel extra voor betaalt... Oké, okay, dat punt is uh, duidelijk. Maar, maar nu even, even aan de hand van de stelling. Wat vindt u? Internetvrijheid is ernstig in gevaar? Ja, ernstig. Ja, heel ernstig. Als jij, uh, Met een auto kun je ook harder rijden dan 130. Daarom gaan we nog steeds van Volkswagens uh, van de weg verbannen... Het slaat helemaal nergens op. Mensen moeten gewoon de vrijheid hebben om te kunnen doen... en laten op internet wat ze willen. Ja. Dank u wel voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die de moeite heeft genomen... om weer de telefoon te pakken. Ik sta, snel terug naar Kees Verhoeven. Tweede Kamerlid voor D66 heeft meegeluisterd. Mooie uh, metaforen worden gebruikt. Ja, zeker. De, deze laatste ook. Ja. Uh, wat vindt u van de reacties? Uh, nou, In ieder geval eensluidend op het gebied dat uh, copyright... en auteursrechten gerespecteerd moeten worden. Uh, dat hebben wij ook uh, benadrukt. Hè. D66 zegt dat kan ook gewoon op een open en vrij internet... Alleen Zorg dan dat er meer legaal aanbod uh, komt. Uh, de eerste uh, uh, meneer had uh, gewoon gelijk, uh, als hij zegt van dat uh, downloaden nu niet illegaal is. Ja. Uh, alleen is het wel zo dat het kabinet nu met voorstellen komt om het te verbieden. Een downloadverbod en die thuiskopieregeling af te schaffen. En dat is nou juist dat, dat betalen voor eigen gebruik... wat nu al automatisch geregeld is. En dat wil het kabinet ook afschaffen. Dus er gaan wel bewegingen richting het zeg maar, uh, minder uh, uh, positief beoordelen... van downloaden door dit kabinet. In die zin uh, is het natuurlijk wel zo dat er een verandering uh, aan de gang is. Uh, wat ik ook een mooi vond, was dat, dat punt van Buma Stemra. Ja. Uh, uh, die meneer zei, ik, ik betaal eigenlijk al via een computeraansluiting. Dan betaal je in principe gewoon voor het hebben van internet. Maar je zou wel kunnen zeggen, waarom wordt nou zeg maar uh, muziek en, en film op internet... waarom wordt dat niet zodanig georganiseerd... dat iedereen die dat aanbiedt... aan Buma Stemmeren wat betaalt... zodat mensen dat gewoon kunnen gebruiken. En dat is nu niet het geval. Dat noemen wij het radiomodel op internet toepassen. En dat zou de oplossing kunnen zijn voor het, uh, voor het probleem. Wat maar, want dat radiomodel voor de goede orde houdt nog even in... er wordt hier bijvoorbeeld in Hilversum heel veel muziek gedraaid... maar je ja. koopt dat in feite af door ja. gewoon één bulkbedrag te betalen... en dan kan je gewoon liedjes draaien. Ja, en dat zou je dus uh, als iemand op internet muziek uh, wil plaatsen... zou je dus ook kunnen zeggen... betaalt u gewoon aan een organisatie die dat geld ophaalt voor al die makers van die muziek... zodat mensen uh, daarnaar kunnen luisteren... en dat het al uh, zeg maar, betaald is door degene die dit aanbiedt. En degene die dit aanbiedt... Ja, die moet dan wel weer zorgen dat hij een verdienmodel heeft... maar dan heb je in ieder geval de internet er niet meer uh, in het ja. probleem. Uh, maar omdat, om, want dat was het voorstel van die meneer om dat bij de provider te leggen. Dus je neemt een abonnement bij Provider X dat dat er automatisch in zit, dus dat ze dat verdisconteren in de, in de abonnementsprijs, dat vindt u niet zo'n goed idee. Nou, dan geef je weer die providers een hele andere taak dan waar ze voor bedoeld zijn, namelijk gewoon de toegang tot internet verlenen. Uh, en dan ga je ze ook weer allerlei andere taken geven. En dat willen die providers zelf ook niet. Dus dat is op zich, uh, de denkrichting is goed, alleen dat detail zou je er nog even anders moeten doen. Maar dat kan ook via de bestaande organisaties, zoals Buma Stemra lopen. Moeten zich wel netter gaan gedragen dan ze de afgelopen tijd hebben gedaan, uh, overigens. Ja. Misschien tot slot nog, e ja. nog één punt, als ik mag, over dat omzeilen. Uh, dat is precies de kern. Uh, je kunt wel een, een, een hek op internet zetten. Maar ja, dan willen mensen natuurlijk om dat hek of over dat hek heen. Dus je moet de oplossing veel structureler zoeken. En niet in een soort van barrière en dan is het allemaal klaar. Nee, je moet natuurlijk gewoon zorgen dat er gewoon goed aanbod op internet is. Dus da daar komt het eigenlijk steeds weer om terug. En uh, de staatssecretaris die hierover gaat, uh, staatssecretaris Steven, die heeft ook tegen ons gezegd van... nou, dat D66-idee van dat radiomodel op internet. Daar gaan we verder mee. Dus we, hmm. we gaan misschien wel wat meer richting... Uh, meer legaal aanbod op ja. internet. Dank voor, uh, voor uw bijdrage aan Stam.nl. Okay, so 11 februari is er trouwens een uh, grote uh, manifestatie op de Dam in Amsterdam... want er wordt geprotesteerd tegen dat ACTA-verhaal. Um, nog even kijken naar de laatste gegevens. 80% eens met de stelling, 20% oneens. De internetvrijheid is ernstig in gevaar. Elsbeth Grutek is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, we blikken zo meteen met Henk van Ree, Die is van de Stichting tot Heilsdels Volks. En daaronder valt weer different. Je weet wel, omdat het nogal in opspraak was. Met hem blikken we terug op de afgelopen twee weken. Uh, ja, ze zijn vrijgepleit door de inspectie. Maar ja, hoe nu verder? Verder gaan we het hebben over het bord op schoot. Nu John de Mol weer aast op de voetbalrechten. Van dan wordt dan weer tegen in opstand gekomen. En een Noord-Koreaans restaurant in Amsterdam is er. Een beetje merkwaardig verschijnsel. Wat doen ze daar? En wat kan je dan eten vooral? Ook dat. Zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Wie nu bij ABN AMRO een autoverzekering afsluit... krijgt een handige, makkelijk te bevestigen Bluetooth-car kit voor maar 1995. Ga dus snel naar abnamro.nl slash auto. ABN AMRO. De bank anno nu. Dit is Radio 1.